Ja, dat heb je dan altijd na een uitzending van Maurice Mulder. Ah, oh, oh, daar zijn we weer vanaf. Nou, hoor. dankjewel Maurice. De afgelopen twee uur van de zaterdagmiddag met de Musique Boulevard Tussen 12 en 2 bij CFM. CFM. Voor Zandvoort en de regio. En een goeiemiddag even na twee uur. Welkom bij Zandvoort op zaterdag. Hallo Albert-Jan en hallo luisteraars. Dag luisteraars. Dag Rob. We mogen weer drie uur. Ja, we slijf. zijn er weer. Vanuit de studio. Uiteraard met... Ja, we...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 Naaraan naar Michael Walden uit de jaren 80 met de single The Define Emotions. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. En we schakelen snel over naar het CQ Park Sanford, want dit weekend worden de Pinkse Racers weer verreden. En aanwezig is Willem van Densen bij de Racers en de kwalificaties van vandaag. Goedemiddag, Willem. Ja, goedemiddag, Jarop. Je zit er dus al, uh, de Pinkster Racers om even uh, volledig.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 We krijgen zo dadelijk ook nog een kwalificatie voor de Suzuki-Swift Cup. Maar tussendoor hebben we over de races al. En de eerste race vandaag dat was er een uit de Volkswagen Racing Cup. Dat is een cup uit Engeland afkomstig ja, de naam zegt het al Volkswagen. Daar reden allerlei Volkswagen's in mij. Je moet denken aan een Golf, Golfjes, Sirocco's, Beetle, Beetle zeiden ze toch tegenwoordig, die moderne kevers. Ja dat klopt, klopt. En dat was uh, toch wel een hele leuke race. Er werd gestreden van begin tot het eind uh, om de overwinning. Uiteindelijk was het dan toch een golf uh, die met een, uh, ja, een neuslengte uh, voorsprong we dat maar zeggen, uh, de overwinning uh, binnenhaalde voor een uh, Beetle. Allemaal uh, Engelsen uh, daarin achter het stuur. Die uh, vinden het geweldig hier om uh, eens op een ander circuit te rijden uh, buiten hun eigen landsgrenzen. En Zandvoort is uh, vandaag uh, hun terrein. Zij rijden uh, hier alleen uh, op zaterdag... Uh,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 ...opvertreden in Nederland. Ook wat Nederlandse deelnemers. Een van de mannen die meedoet is...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 Wel uh, dit weekend rijden. Hij mocht hier in die Legends Cup meedoen. En dat gaat hij uh, zo daar wat doen. Morgen was hij voor de kwalificatie. Daar kwam hij niet uh, in de top 3 uh, terecht. Uh, de snelste uh, dat was een Belg. Uh, ja, en dan weet ik niet of ik moet zeggen vast of vast uh, train. Uh, of het een frans Belg is. Tweede was ook een Belg. Mijn na. Derde was.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 ...de bekende sequizies in België... ...op Spa-Francorchamps, onder andere. En het uh, leuke er is ook... ...ik ja, zei het al, het, is, het wordt ook wel vergoototjes genoemd. Ze zijn uh, klein, je kan uh, met z'n vieren... Uh, ...als je wil uh, over het rechte eind naast elkaar. Dus ja...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 hetzelfde doen, uit hetzelfde hout, met hetzelfde gevoel. Wat er gebeurt, alles kunnen we aan. Zolang we maar schouder aan schouder staan. Zodochter leger, winnen of tegen. Als we schouder aan schouder staan, zal het vanzelf gaan. blind van vertrouwen, aan een half wordt. Schouder aan schouder als iemand je draagt. Het mooiste ligt voor ons. Het mooiste ligt voor ons. Als we schouder aan schouder staan. Als schouder aan schouder Als we schouder aan schouder staan. Als schouder aan schouder schouder aan schouder, schouder, aan schouder, schouder, aan schouder, schouder aan schouder staan. Schouder aan schouder met hetzelfde doel. Als schouder aan schouder Als schouder aan schouder Als ze schouder aan schouder Als ze schouder aan schouder Nou dat gaat wel lukken hoor met de nieuwe single van Marco Borsato en Guus als je de schouder aan schouder bij CFM Vandaag een beetje race radio natuurlijk. Vanwege de races op het circuitpark Park Maar we hebben niet alleen races, Albert Joon, We hebben uiteraard ook ander nieuws in dit programma. Ander nieuws? We gaan het ja, nu hebben over golven. Want er komen heel veel leuke golftoernooien aan. Ja, en uh, aangeschoven zijn Rob en Henk.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 Oké, okay, nou het wordt dus druk vandaag in de Halderstraat. Oké, okay, wees er snel bij. Want het is natuurlijk uniek dat je op de Kennemer op de terecht kan. Is er zware onderhandelingen geweest? Dat laat ik even in het midden. <laughs> vast wel. Vast nou, kijk, wel. maar dat is natuurlijk voor alle, alle golvende zandvoerders... is dat natuurlijk een geweldig dat je, dat, dat je de Kennemer hebt beter vast te leggen... voor uh, je finale dag. Uh, gaat iedereen door of uh, gaat niet iedereen door... Uh, de opzet is in principe hetzelfde als vorig jaar. De beste 20 plaatsen zich voor de Kenmer. 20 Kenmer. En hoeveel uh, deelnemers hoop je op 5 juli uh, te krijgen? Wat is het maximum aantal deelnemers wat je kan plaatsen op de Golf? Open uh, Golf Zandvoort? Voor de, uh, voor de voorronde is maximaal 60 personen. 60 personen. Oké. Okay. Dus uh, 5 juli, OPZ, 60 deelnemers. Dus vanaf vandaag de inschrijving geopend. Uh, wat moet je doen als iemand mee wil doen? Waar moet hij zich dan? Melden? Moet hij gewoon bij jou melden?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 Ik weet niet of dat makkelijker dat is, is, maar ik, ik denk dat het eerlijker is tegenover de lage handicappers. We hebben vorig jaar hebben we ook een uh, ja. heleboel uh, uh, relatief hogere handicappers hebben de finale gehaald. Mm -hmm. Maar ik denk dat dit een uh, vrij eerlijk systeem is.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 Het blijft altijd een lekkere single voor de radio. Deze van de Dexys Midnight Runners uit de jaren 80. Jorden, come on Eileen. Nou, het is even naar half drie. We zijn een beetje aan de late kant, maar daar komt hij dan. Zie je weerbericht. Het weerbericht met Lex van Hoorn van Meteopagina.nl. Goedemiddag Lex, welkom in de uitzending. Goedemiddag Rob. Goedemiddag hey, Lex, Goedemiddag. welkom. Welkom, hoe is het met jou?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 Oké, okay, je dan okay. Hey, dankjewel. Fijne uh, pinkse weekend en dankjewel ja, weer voor het weerbericht. Hoi hoi.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 The world has stead its cause If the hand is hard Together we'll mend your heart Ja, dat hebben die baseballs toch mooi voor elkaar gekregen. Je pakt het originele sereeltje van Rihanna, umbrella. En je maakt er een hele mooie, super moderne.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 Zeker, ik uh, ga nu naar binnen en we krijgen de herstart en we zien uh, nog steeds de Ja, die wordt heel uh, verspallend door zijn uh, landgroot Mijnaren uh, uh, die de kop pakt uh, hier bij deze uh, herstart. Zijn uh, grote voorsprong is hier helemaal kwijt en uh, zijn plaats uh, aan de leiding ook. Dus kijk maar even verder in het veld, want uh, ik noemde al Bas Lammers. Bas was uh, goed op weg. vierde plaats, viel weer terug, terug miste vermogen en zag ze...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 He, ja, la, ja, la, la. Ik ben blij dat hij op mijn sticky staat. Oh, je hebt hem op je sticky. Ik heb hem ja, op je sticky. Ja, de dames op je sticky. Ja, ja, ik heb het alweer helemaal door, uh, Albert-Jan. Goedemiddag Bram Biestenveld. Bommetje, piep. Ja, onder andere. Daar kennen we je onder andere van natuurlijk. Ja, inderdaad, jongen. Hoe is het namelijk jou? Nou, heel goed. Ik mag wel zeggen, een beetje ook in de laatste jaren een beetje dip gehad. Ik bedoel, ik heb bij de dotterclub gezeten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 En zolang je nog lopen kunt, uh, lekker lachen kunt... denk ik dat je niet mag mopperen als je er nog lekker bent. Nou, gelukkig maar. En dat betekent dat je ook nog steeds uh, actief bent? Ja, actief in die zin dat ik uh, niet meer als een gek... Uh, Rob uh, uh, en Albert-Jan die zitten ja. tegenover, Maar je zit ook een raar gezicht, hoor niet Ja, dat uh, is <laughs> <in> Een raar <raakje. laughs> Maar, uh, laat ik het zo zeggen. Je, je bent 71, dat schaam ik me niet voor. Je, ik, ben ah. ik vind het prachtig dat ik het bereikt heb. Maar het is wel zo dat ik niet meer...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 Dezelfde zinnen van een gedicht, bij wijze van spreken. Dus je moest verdriet spelen in die acht zinnen. Maar ook een zakenman. Of ja. ook een, een, een, een arbeidersmannetje, weet je. En dus uh, dat is een hele goede site, daar sta ik nog wel bij. En hoe, dus, nog even voor de luisteraars: hoe heet die site? Dus de Audition Channel. auditionchannel.nl. En dat is, daar kunnen ze kijken gewoon. En ze okay. dus ook, ja, en dan kunnen ze ook een eigen nummer, et cetera, et cetera, vragen. Mm. Dus dat, ja, dat doe ik op het ogenblik allemaal nog wel. Maar uh, nog niet achter de geraniums, niet nee, helemaal. Nee, maar. nee, oké, okay, maar wel.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 Ik zou willen zeggen, bel Pelleboer even, Dat is van voor elkaar. Dus. <laughs> okay. Ja, die zou nee. weer terug in hey, die reclame, hè, van die ene, ene weerman die ja, weerman okay. geworden is vanwege Pellenboer. Nou, hey, jongens, leuk dat je er even mocht zijn. Leuk dat je er was. En iedereen, Bram. de beste wensen, wensen en fijne Pinksterdagen. Oké. Okay. Nee. Dankjewel ja, joh, Bram. Doei. Hoi. Hoi.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 Vanaf de ruimtebasis Kourou in frans Guyana is voor de vijftigste keer een Ariane 5-raket gelanceerd. Aan boord waren een communicatiesatelliet voor televisie en breedband internet en een satelliet van het Duitse leger. De eerste lancering van een Ariane-raket was in 1996 en die mislukte. Het weer, vandaag volop zond, wordt 16 tot 22 graden, morgen ook zondag.